De Egyptische legertop is op het Tagrierplein geweest om te praten met demonstranten. Ook minister van Defensie Tantawi was op het plein, zag verslaggever Hans-Jaap Meelezen. Op een gegeven moment was er een grote oploop vlakbij het Egyptisch Museum waar de militairen staan. En toen kwam daar, naar nou men zei, de minister van Defensie aan. Dat was een kleine kolonne van uh, burgerjeeps met um, gewapende mannen daarin. En die heeft even gesproken met de militairen. Wat daar is gezegd is onduidelijk. Maar mogelijk staan er toch bijzondere dingen vandaag te gebeuren. Maar wat die dingen dan nou zijn, dat zullen we afwachten. Op het Agierplein melden zich steeds meer tegenstanders van president Mubarak. Ze maken zich op voor een massale demonstratie na het vrijdaggebed. Militairen hebben het plein omsingeld met tanks en panservoertuigen. Bij de toegangswegen wordt de identiteit gecontroleerd van mensen die het plein op willen. De sfeer is nog rustig en er worden nog geen confrontaties gemeld... tussen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak. In Cairo is NOS-cameraman Erik Feiten opnieuw het werken onmogelijk gemaakt. Hij werd bij een wegversperring in de Egyptische hoofdstad staande gehouden en mocht niet verder. Gisteravond werd Erik Feiten op het vliegveld van Cairo opgepakt. Hij werd in de loop van de dag geblinddoekt door de stad gereden en pas s'avonds kwam hij vrij. Anders dan gisteren is er de afgelopen uren wel incidenteel contact geweest met de NOS-cameraman. Door de harde wind is op de A2 bij Amsterdam de aanhanger van een vrachtwagen omgewaaid. De vrachtwagen reed bij Knoop het Holendrecht toen de lege aanhanger werd getroffen door een windvlaag. Door het ongeluk zijn vijf van de zes rijstroken in de richting Utrecht geblokkeerd. De omgewaaide aanhanger staat inmiddels weer rechtop en de rijstroken gaan rond deze tijd weer open. Dan het weer. Er staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind. En er komen zware windstoten voor. Later vandaag is er in het noordwesten kans op storm. En zware windstoten tot bijna 100 km per uur. Temperatuur vandaag rond 9 graden. In het weekend blijft het bewolkt, soms een beetje regen. Het blijft flink waaien bij maximaal rond 10 graden. NBB Verkeersinformatie in het noordwesten van het land... heeft het verkeer last van zware windstoten. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen naar de West en Bussum 4 kilometer. Na een aanrijding op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Knopend-Hodendrecht en Apkoude 3 kilometer... zijn daar drie rijstroken dicht. Volgens Rijkswaterstaat blijft die weg nog een uurtje afgesloten. Daardoor loopt het ook vast op de A9 Amstelveen richting Diemen... voor Knopend-Hodendrecht 2 kilometer...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 met Felix Meurders. Goedemorgen, degenen die vandaag rekenen op een vertrouwdstermin... van de vrijdagse editie van de Gids-FM. Die moet maar goed mijn hand vasthouden, want ik doe het vandaag iets anders. Zeker, er is zometeen de rubriek De Flat met Marie-Claire van den Berg. En ja, Wim Oude Weernink praat ons bij over het laatste autonieuws... aan het eind van dit uur. Maar in de tussenliggende tijd maken we een zeer voorlopige balans op... van de Egyptische revolte want het is dus een spannende vrijdag, deze dag van vertrek. Haalt Mubarak het week -einde. Ik praat erover met een aantal gasten die deze week al te gast waren in dit programma. En u weet het, voor een frisse blik... Surf naar degids.fm maar eerst even een prangende kwestie, want de Twentse Courant Tubantia komt morgen uit met een bijlage die volledig in 3D is. Foto's en advertenties in het extra katern kunnen alleen worden bekeken met een speciaal brilletje. Ik praat erover met Geert Dijkstra, hij is adjunct hoofdredacteur van de Twentse Courant Tubantia. Goedemorgen meneer Dijkstra. Goedemorgen, Veer. Past die 3D-krant wel in de brievenbus? Die past in de brievenbus, ja. Hij is net zo plat als anders. En een bijlage in 3D, waarom een vredesnaam? Nou, omdat wij denken dat we af en toe eens wat aardige dingen moeten doen voor lezers. Uh, de krant, de traditionele krant staat toch wel wat onder druk. Van, uh, net of het een uh, medium is dat aan het eind van zijn Latijn is. En wij willen af en toe laten zien dat je met een, uh, uh, een geprint product nog heel leuk, leuke dingen kunt doen. En dan moet er een brilletje worden opgezet om het te lezen? Ja, je hebt het brilletje nodig, het bekende uh, blauw-rode uh, brilletje. Om uh, de diepte te zien in de foto's en de advertenties. En als je nou niet zo'n brilletje hebt, wat dan? Alle lezers van uh, de krant die krijgen morgen een uh, billetje bezorgd. Wat een gedoe. Nee, dat is helemaal geen gedoe. Dat is ontzettend leuk. Wat moet ik nou weer met die flauwe keul, schrijft iemand op de website van NTV Oost. Er zit toch niemand op te wachten? Kost alleen maar. Ja, zo kennen we Nederland weer in het wilde <laughs> Veel aandacht voor uh, zuurigheid en uh, heel weinig aandacht voor leuke dingen. En dan ouderen hebben daarmee, niks aan 3D-foto's met een gekleurd brilletje... voor de sterke brillenglazen. Ze hebben al moeite met de kleine lettertjes. En als ik het goed heb, dan zijn het vooral de ouderen die deze krant lezen. Ik ben bang dat de diepgang een afgang gaat worden, schrijft iemand anders. Nee, je hebt geen enkel probleem. Ook al heb je nog zulke sterke brillenglazen. Ik ben zelf een bril draagend en ik kan het uitstekend zien. Geen enkele lezer hoeft daar zorgen over te hebben. Maar wat is de meerwaarde? Wat doet een 3D-advertentie nu meer dan een gewone advertentie? Omdat die me veel meer opvalt. Je kent de 3D-techniek... Ik ken het, de 3D-techniek, ja. Nou, de, de foto's en de advertentie springen werkelijk de pagina's uit. Dus je attentiewaarde, zowel van de foto's als van je advertentie, wordt ze vele malen hoger. Maar dat zie je niet als je het gewoon bekijkt natuurlijk. Je moet er nee, echt daarom, speciaal van daarom, zitten. Ja, daarom hebben wij ook alle abonnees een uh, bezorgen van een brilletje. Yeah. Dat is een geweldige Tour de force. Dat betekent 120.000 brillen bezorgen morgen. En uh, ook in de losse verkooppunten, dus mensen die het los willen kopen, die, die kunnen uh, ook beschikken over het brilletje. En die kunnen genieten van een uh, fantastische bijlage. Wat kost dit extra? Dit kost nauwelijks extra. Het, is, uh, het kost uh, erg veel werk. Het is, uh, het is zeer arbeidsintensief om het te doen. Maar uh, behalve de kosten van het brilletje en het uh, een nieuw fotoestel waarmee je stereofoto's kunt uh, maken, uh, kost het uh, verder geen cent. Stereofoto's, heet dat zo? Zo heet dat, ja. De 3D-techniek is in feite stereo. De diepte krijgt hij door het brilletje. Komen er meer 3 d bijlagen? Nou, gezien de reacties die we hebben gekregen... Eh, zowel van adverteerders als van lezers... en eh, überhaupt heel veel reacties uit het hele land... van eh, denken wij dat we het eh, vaker gaan doen, ja. En mensen die in uh, Maastricht wonen, hoe kunnen die in die krant komen? De mensen die in Maastricht vormen, kan ik aanraden op onze website te gaan kijken. www.tctubansia.nl Daar staan morgen nog meer foto's in 3D dan wij in onze krant kunnen plaatsen. Maar ik bedoel zo'n brilletje. Oh joh, er zijn tal van mensen die hebben nog elk zo'n brilletje vanuit een pretpark in de kast liggen. Gaan goed gaan zoeken. Meneer Dijkstra, hartelijk dank aan Junk, hoofdredacteur van de Twentse Courant, Tubantia. Veel Graag plezier gedaan. ermee. Graag gedaan, dank je. Ja, dan. .fm. Iedere vrijdag bericht, Marie-Claire van den Berg... over het wel en wee van de mensen in de Zijsterwijk volhoven Marie-Claire, goedemorgen. Jij bent goedemorgen. Uh, op pad gegaan met een woonconsulent... van de wooncoöperatie van de Geroflat. Dat is de flat naast de L-flat. Ja, ja. Waarom heb je dat <coughs> gedaan? Nou, uh, er was in januari was er een, promotieonderzoek, een groot promotieonderzoek geweest... van de Rijksuniversiteit Groningen uh, naar burenruzies... En uh, een van de dingen die daaruit was gebleken... was dat buurtbemiddeling eigenlijk heel goed blijkt te werken. Daar hadden ze probleemwijken voor uh, gebruikt om dat uit te zoeken. En dat bleek heel goed te werken. En toen kwam ik iemand tegen... Die uh, van de Zijstervesten, dat is de woningcoöperatie van die Geroflet. En die doet daar aan, die heet dan met een heel mooi woord... woonconsulent leefbaarheid. En die gaat eens in de zoveel weken Gaat ze samen met de wijkagent, Anne Doddema... gaat ze op pad en dan gaat ze nou ja, praten met mensen om ervoor te zorgen... dat ze de huur netjes blijven talen, betalen of juist de achterstand inlopen. Maar ook om ze te helpen bij het oplossen van psychische problemen... en dus ook burenruzies. Dus ik ben meegegaan en... Um, uh, ze had een gesprek, ze had een familie uitgenodigd die nogal ontspoord is. Want de moeder van dat, die, van dat gezin was overleden. En die vader met zijn dochter en zijn zoon, die kon dat helemaal niet meer aan. Dus nee. het gezin was min of meer aan lager wal geraakt, zeg maar. En ze had die vader en die zoon uh, voor een gesprek uitgenodigd om te praten over overlast. En later ging ze ook nog eens praten met degene die dus had geklaagd over die overlast. Maar ze begonnen eigenlijk met dat gesprek uh, nou ja, met die familie van... Uh, moeten we toch wat aan gaan doen en laten we nou eens gaan praten uh, over die overlast. Uh, maar die zoon die was daar eigenlijk niet helemaal uh, van overtuigd dat hij dat was die dat deed. Was er nog een ander probleem? De overlast. Hoe ervaren jullie dat op dit moment? Vertel dat is gewoon nutteloos. Er, er is overlast geweest, dat weet u zelf ook. Maar er is op dit moment geen overlast. Ik vind het er allemaal, ook zeggen... Kijk, vandaar dat, dat ik jullie ja, hier ook ja, ja. uitgenodigd heb. Hè? Het is hoor en wederhoor, om het maar zo ja. te zeggen. Wat ik eigenlijk zou willen dan... dat is dat er een gesprek gearrangeerd wordt met de klagers. En dat we dan eens even om de tafel gaan zitten. en dat het. In ieder geval voor mij is dat niet handig. Als er mensen komen, onder andere mijn buurvrouw... kan je me beter er niet bij hebben... want dan weet ik zeker dat ik dezelfde nacht nog op het politiebureau zit. Ik hoef mijn kop nooit meer te zien. Want ze proberen echt mij te verpesten. En anders ga ik hun verpesten. Ik ben niet iemand die me geduldig in kan houden. Als hun op een gegeven moment dingen begint te zeggen die niet waar zijn... dan ga ik vervolgens zeggen vel. En dan sla ik hun overhoop, of het vrouwen of mannen zijn. Daarom wil ik er liever niet bij zijn. Maar Peter, dan is het denk ik toch slim dat je een keer iets van agressietraining gaat doen. Heb ik al lang gehad, maar is gezet. Ja, maar dat is toch wel een mankel dan voor jou. Want ik denk juist als je nu het gesprek aan kan gaan waar dus gewoon ook een derde partij bij zit die het kan leiden. Dan ga je dus in de toekomst gewoon heel veel problemen voorkomen. maar dan zou het juist mooi zijn dat het gesprek een beetje. Is, nou, nou ja. mijn vrouw er niet eens maar dan komt er één keer aan Ik heb al genoeg zorgen, mee, ik wil dit ja, er ook... Ook niet bij hebben, Jolanda. Nee, dat, maar dat, snap, dat, dat snap ik ook. En vandaar hè, dat ik eigenlijk ook aanbied... van laten we eerst met elkaar om de tafel gaan zitten... om te kijken of we uh, het in kaart kunnen brengen... en het in ieder geval weer een leefbare situatie ontstaat. Want ik bedoel, we <tus> hebben er allemaal niets aan... Nou als hij op een gegeven moment inderdaad een keer uit zijn dak gaat... en dat de politie moet komen en Peter uh, vervolgens weghaalt hier. Goed, ik ga kijken of ik de buren ook zo ver kan <coughs> krijgen... dat we om de tafel uh, kunnen gaan zitten. En um, ik laat zo snel mogelijk weten wanneer het plaatsvindt. Okay. Ja? Ja, hartstikke goed. Oké. Okay. Ja. Een je fijne avond. Heel hey, bedankt, hey, hè? Goed. Tot ziens. Hoi. Loppen we binnendoor uh, bij het Wat gaan we nou doen? Nou, We gaan nu eerst even naar mevrouw toe. Uh, ik heb gesproken met haar buren. De buren zijn bereid om een bemiddelingsgesprek uh, aan te gaan. Dus ik ga haar ook vragen uh, of zij deel wil nemen aan het gesprek. Goedenavond, hallo. Ik ben uh, Jolanda Kooijman van de Zeijs de Veste. Wij hebben elkaar van de week gesproken. Klopt, hè? Uh, we hebben elkaar gesproken over de overlast die u ervaart. Hè? Ja, dat heeft er binnenkomen. Het... Nou, ik wil graag een afspraak met u maken. Ja. Dat we eens met elkaar om de tafel gaan zitten. Dus ook met de buren erbij. Staat u daarvoor open? Nou, ik wil dat natuurlijk wel heel graag. Maar uh, ik ben al vaker bij de mensen aan de deur geweest. En dat is echt tot een ruzie geëscaleerd. En ik ben zelf heel netjes en ik hou me heel netjes. Maar... Als je gewoon al aan de deur gaat staan, dan scheldes je voor echt van alles uit. En dan heb ik echt zoiets van, waarom moet ik met die mensen aan tafel gaan zitten? Als daar gewoon niet mee valt te praten. Het, het is gewoon echt heel frustrerend. Echt. Ik zit gewoon dagenlang in huis gewoon te huilen. Omdat ik krijg mijn kinderen niet in slaap. Ik ben zelf helemaal op. Ik zit hier alleen. Je hoort allemaal bedreigingen. En het, ik hou niet ik... aan de poepen. Ik ben niet Ja, meisje toch. Ja, het, is gewoon, het is gewoon echt niet meer leuk en ik heb gewoon zoiets van of ik met die mensen wil praten, nou liever niet. Het is nu wel een georganiseerd gesprek natuurlijk hè? en uh, ook met de woningbouw erbij, met de politie erbij, dus dat dan kan je dus afspraken die gemaakt zijn, die, die zijn er dan ook om na te leven en kunnen we natuurlijk wel teruggrijpen naar het verleden, maar we kunnen ook een stukje vooruit gaan kijken en dat is nou hetgeen wat we even willen doen, niet alleen Jullie met z'n tweeën bij elkaar zetten, want ja, dat komt niet goed. Maar juist met ons erbij om daarin te gaan bemiddelen. En lukt dat niet, dan kunnen we altijd nog op de oude voet vellen. Oké. Okay. Ja? Oké, okay, heel graag. Ja. Dan nou. kom ik er uh, volgende week naar u toe op terug. Okay. Even schriftstuk. Ja, bedankt. Ja, ja? oké. Okay. Ja, okay. Fijne avond. Daar. Ja. Dag. Wat ja. heb ik wel mee te doen met die vrouw als ik dat zo hoor, zeg? Ja, dat is heel vervelend. Uh, nou ja, goed. Uh, de andere kant, zeg maar, in, in dit geval de veroorzaker. Uh, ja, die is bereid om het gesprek aan te gaan. Deze mevrouw, naar veel aandringen, gelukkig ook. Uh, dus we hopen uiteindelijk, zeg maar... Uh... Denk je dat je daaruit komt? Want volgens mij, als je ze tegenover elkaar zet, wordt het gewoon oorlog. Nou, het wordt niet zo heel erg snel oorlog, hoor. Uh... Ja, ze zullen nooit uh, de beste vrienden worden, dat hoeft ook niet. Maar ze kunnen wel weer uh, ja, naast elkaar wonen, om het maar zo te zeggen. En uh, daar gaat het ook om. Ze is namelijk optimistisch. Ben jij dat ook, Marie-Claire? Nou, ik vind optimisme wel mooi, maar ik merk wel dat ik, als ik dan zo'n situatie zie, dat ik uh, mijn hart vasthoud. Want de mensen die dus, uh, de moeilijke familie, zeg maar, die, uh, die had gezegd dat ze helemaal geen overlast veroorzaakten... die. Uh, uh, nou, die wilden dus wel praten, maar volgens mij een paar dagen later kreeg ik al te horen dat ze alweer opnieuw voor overlast hadden gezorgd. En... Ja, je, als je dat zo hoort, dan kan je je bijna niet voorstellen dat dat nou echt helemaal goed kan komen. Dus ik vind het wel een lastige situatie. En wat je ook merkt is dat die mensen die overlast veroorzaken, die hebben natuurlijk ook hun problemen. Want die moeder is overleden, die vader die werkt, die kan het gezin niet bij elkaar ja, dat houden. Dat zijn, maar je hoeft nog niet de keten op stel te zetten natuurlijk. Dat is helemaal waar, maar dat, is, dat maakt het natuurlijk allemaal wel extra moeilijk om het op te lossen. Maar het is wel mooi om te zien dat, uh, en dat hoor je ook van haar, dat uh, dat soort dingen uiteindelijk wel heel veel effect hebben. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Dat als je die mensen tegenover elkaar zet... gewoon aan een tafel... dat dat vaak toch iets losmaakt. En dat gaat gebeuren? Dat gaat gebeuren. Ik weet nog niet uh, wanneer precies... maar ik ga het in de gaten houden. En uh, kijken hoe ze, dat, uh, ja, hoe ze die mensen bij elkaar proberen te krijgen weer. N nou ja, jij gaat het in de gaten houden. Eigenlijk niet echt, hè? Nou uh, nah, je... ja, iets minder inderdaad. Ja, want uh, de, de komende tijd ga je er nu en dan even tussenuit. En verslaggever ja. Joost Wilgenhof neemt een stokje van je over. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Jij Felix. gaat het op dezelfde manier doen als Marie-Claire? Uh, nou, uh, iedereen heeft zo zijn eigen manier van doen. En uh, Marie-Claire heeft zich vooral op die elf flats uh, gericht. En er staan daar vier flats. Uh, en ik uh, wil me een beetje uh, kijken in die andere buurten. Uh, er staat bijvoorbeeld een, uh, een torenflat. Die, is vooral, uh, die, die was ooit de hoogste van Europa, nu al lang niet meer. 19 hoog. Uh, die is ook al gerenoveerd. Uh, nou, daar ga ik kijken. Uh, en voor de rest. Ja, wat me heel erg opvalt in die buurt is dat daar echt alles bij elkaar zit. Er zit ook zoveel hulpverlening. Dit hoorden we ook weer. Hè? Dat als er iets aan de hand is. Al Die hulpverlening zit in de buurt. Jeugdzorg, euh, ouderenzorg, echt alles zit er. En ja, dat vind ik wel heel opvallend aan, aan dit wijkje in, uh, in Zeist. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat ik daar tegenkom. Ben ik ook ben ook benieuwd naar jouw reportages. Volgende week vrijdag, dan horen we jou. Joost Wilgenhof, met dank ook aan Marie-Claire van den Berg. Keert Bomhof zat in Voist... Nou, die band die bestaat nog, maar de bandlieden die hebben uh, met z'n allen besloten... om een keertje wat anders te doen. Tjeerd Bomhoff is misschien bekend omdat hij nummers schreef... voor Giovanca, Perquisit en Jacqueline. En uh, Tjeerd heeft nu een eigen solo-project, een eigen CD... Fire Needs Air en daarvan het nummer Embrace. Van Chert uh, Bomhof. Het, het is wat meer geconcentreerd op de liedjes, schrijft een website en niet meer uh, ja, op Voice. Maar Voice bestaat dus nog. Dit is Radio 1. Vandaag is de dag die de Egyptische demonstranten hebben uitgeroepen... tot dag van vertrek. De dag waarop president Mubarak zou moeten opstappen. Elf dagen geleden begon het verzet tegen de Egyptische macht hebben... maar die is nog altijd niet van plan toe te geven aan de eis om snel weg te gaan. Ondertussen groeien de internationale zorgen over de situatie in het land... en wachten buurlanden in spanning op dat wat gaat komen. Ik maak vandaag een tussentijdse balans op met Roel Meijer. Hij is Midden-Oosten-deskundige aan Instituut Klingendaal. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. U zit in de studio in Amsterdam, dus ik zie u niet... En dat betekent dat u zichzelf er even in moet vechten. Okay. Gewoon kom er maar gewoon tussendoor. Met Jaap Hamburg, hij is voorzitter van de Stichting Een Ander Joods Geluid. Dag meneer Hamburger, u zit hier. Goedemorgen. Frans Verhagen zit ook hier, hoofdredacteur van Amerika.nl. En u Pracht, hij is Egyptoloog, ook eerder te gast in dit programma. En met onze eigen wereldontvanger, Willem Frank de Noot. Dag Willem Frank. Laat ik beginnen met het, het, ja, de enorme toevloed aan mensen... Op het, uh, op het Tahirplein in, uh, in Cairo. We zien de beelden nu ja, we van Al Jazeera. Al Jazeera. Aanstaan. Uh, en ik, ik las net op Twitter uh, iemand in, uh, in de Arabische Emiraten. Die houdt het de hele tijd in de gaten via Twitter. Hij is inmiddels een beetje een, een persoonlijkheid geworden op dat gebied. Die kijkt naar alle, naar alle satellietkanalen. En die houdt het zo in de gaten wat er allemaal uh, verschijnt. En hij, hij vindt het opvallend dat Al Jazeera eigenlijk de meeste camerastandpunten heeft. Dus op verschillende plekken hebben zij camera's staan. En laten ze dat plein zien. En er zou er nog een ongelofelijke massa mensen uh, op weg zijn, maar die moeten allemaal aan de soldaten hun identiteitsbewijs laten zien. Er zijn security checks, dat lees ik hier ook veel, uh, veel op, uh, op Twitter. En uh, ik lees ook dat uh, Ian, een, een videoproducer, daar op dat uh, daar op het plein, hij loopt er al de hele tijd rond, eigenlijk sinds 25 januari. Uh, uh, hij zegt: uh, hij geeft aan dat er eigenlijk één uh, toegang tot het plein gesloten is. Verder zijn ze open, daar kunnen mensen naar binnen. Maar bij het museum is het plein afgesloten. En hij zegt ook dat er uh, geruchten de geruchten gaan door rond dat, uh, dat mensen van plan zijn... om vandaag nog naar het presidentieel paleis te marcheren. Nou, dus heel de vraag of dat gaat lukken. In ieder geval, het leger heeft wel een andere strategie gevolgd. Een klein beetje andere strategie. Uh, ze zullen niet alleen niet schieten op de demonstranten... maar ze zullen ze ook gaan beschermen, is er vandaag gezegd. Ik ben heel benieuwd. Meneer Pracht, vindt u het prachtig dat uh, toegang naar het museum is afgesloten? Nou ja, in die zin dat ik, uh, ik hoop dat uh, daarmee uh, goed bewaard wordt. Ja, u zeker? bent Egyptoloog. De uh -huh. soldaten bewaken nog altijd het museum. Maar ja. daarnaast is, is werkelijk sprake geweest van een veldslag de afgelopen dagen. Ja, vooral uh, wat je woensdag zag gebeuren uh, aan het eind van de middag. Uh, ik hield mijn hart vast. Ik, uh, en met name voor uh, de Egyptische bevolking. Ik had... Nog niet zo de angst voor het Egyptisch Museum. Hoewel er al even berichten toch verschenen... dat het museum in brand zou staan. Nou, gelukkig bleek dat loosalarm te zijn. Maar uh, ja, mijn... mijn Aandacht gaat vooral uit naar de mensen in Egypte zelf. Het belangrijkste nieuws van vanochtend komt natuurlijk uit de New York Times. Achter de schermen is er overleg gaande tussen Amerika en Egypte. President Mubarak zou direct moeten aftreden. En Omar Suleiman, dat is de vicepresident... die zou dan een overgangsregering vormen met de chef van de strijdkrachten... Sami Enan en met Mohammed Tan uh, Tawi... dat is de huidige minister van Defensie... die zich overigens ook op het plein zou bevinden. En deze drie die zouden onmiddellijk aan een proces... van constitutionele hervormingen moeten beginnen... samen met de oppositie en ook de moslimbroeders... Die zou daarbij aanwezig moeten zijn. Dat betekent dat de Verenigde Staten achter de schermen flink aan het lobbyen zijn, Frans Verhagen? Ja, ik denk het wel. Alleen zit het natuurlijk in een onmogelijke positie eigenlijk. Want nog maar een jaar geleden was Mubarak op bezoek in Washington. en heeft Obama hem geprezen als een standvastig en betrouwbaar leider. Dan hebben we dat al vaker gezien bij Amerika met Ferdinand Marcos, met Saddam Hussein en met de Sha dat Amerika ja, eigenlijk heel lang blijft zitten bij de keuze die ze gemaakt hebben... en dan heel veel moeite heeft om die overgang te maken. Meneer Meijer, hoe belangrijk is het dat ook de moslimbroederschap wordt genoemd... in een mogelijke overgangsregering? Ja, ik denk dat het heel, heel belangrijk is... omdat ze toch een deel van de Egyptische bevolking vertegenwoordigen. En uh, als er verkiezingen worden gehouden... Is dat ze daar uh, zonder meer uh, een belangrijke rol in zullen spelen. En in september moeten dan eerlijke en vrije verkiezingen plaatsvinden... Dat, Zegt de New York Times. Dat, nou, dat zou inderdaad heel interessant zijn. Ja, dat zou heel erg goed zijn, denk ik. Want dan zie je ook weer zeg maar, de nieuwe krachten die, die nu naar boven zijn gekomen, ook met deze demonstraties, die zouden zich dan kunnen organiseren en zich kunnen manifesteren. Dus misschien krijg je een heel nieuw politiek leiderschap in Egypte. En dat zou eigenlijk een hele goede ontwikkeling zijn. En heren, dit zou kunnen betekenen dat Mubarak inderdaad op het punt staat om te vertrekken? Hoe staat u dat in, meneer Meijer? Dat, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Want uh, iedere dag dat, uh, omdat deze demonstraties langer duren, wordt het moeilijker voor zijn uh, voor de vicepresident, dus die Omer Soleiman, om eigenlijk de, de macht, of de tijdelijke macht dan uh, over te nemen. Bovendien blijft het leger natuurlijk altijd uh, waarschijnlijk bestaan en waarschijnlijk achter de, achter de schermen aan de touwtjes uh, trekken. Je, waarschijnlijk krijg je een soort Turks uh, situatie. Nou, ik denk niet dat we erg optimistisch moeten zijn. Die Suleiman is natuurlijk gewoon uh, iemand van het apparaat. Absoluut. in zes maanden kun je geen nieuwe partijen opzetten, geen nieuwe leiders naar voren schuiven. Dus ik denk dat het nog veel langer gaat duren dan die zes maanden. En je kunt ook niet verwachten dat in september daar echte keuzes gemaakt kunnen worden. Dus het is een veel langer proces nog, denk ik, dan alleen maar die presidentsverkiezingen. Die kunnen ook dus een symbolisch uh, betekenis hebben dat er iemand heel anders naar voren komt. Meneer Meijer, die Soleiman die wordt ook afgewezen door de oppositie. Althans, voor zover er sprake is natuurlijk van een georganiseerde oppositie. Ja, ja dat, dat, dat is ook zo. Maar ik, ik denk dat ze toch, uh, ze moeten wel een gesprekpartner. Uh, hebben aan de, aan de andere kant. Uh, mm. dus, uh, maar dat klopt. Want Hoe, hoe langer hij blijft, hoe, hoe meer hij in discrediet voor wordt gebracht. Dus, uh, het is niet in het belang van het uh, regime om het heel lang uit te stellen. Ik denk ook dat ook die druk van de Amerikanen uh, toeneemt. Maar ik denk dat hij, als, als het inderdaad het, zeg maar het beste scenario dat er een overgangssituatie zou komen waarin uh, in zes maanden mensen zich kunnen organiseren... dat zou natuurlijk wel uh, heel, heel gunstig zijn. Want heel veel heel van die krachten zijn voor een deel al georganiseerd. Dus arbeiders zijn, zijn onlangs uh, uh, vakbonden opgericht, onafhankelijke vakbonden. Dus uh, dat is eigenlijk al een, een gunstige situatie. Het is natuurlijk altijd wat een regime zegt... wat uh, jarenlang een autoritaire moment gehad heeft. Dat er niemand is om mee te praten. Ja, allicht, die hebben ze allemaal in de gevangenis gestopt. De rol van het leger is natuurlijk enorm. Dat hebben we de afgelopen dagen te pas en te onpas mogen horen. De top van het leger zit stevig in het bedrijfsleven. Welke invloed heeft dat op uh, de positie van Mubarak... Uh, ja, ik denk dat hij inderdaad enorm enorme verweven is met uh, econ economische belangen. Hij heeft natuurlijk 30 jaar de tijd gehad om uh, uh, overal zijn tentakels in te steken... en, en uh, een enorm machtsapparaat te, op te, te bouwen. Daarom is het, uh, duurt het zo lang voordat ze hem uh, uh, kunnen lozen. Stel dat dat echt ook uh, gaat gebeuren. Dus, maar de, de, de, de, het leger zit overal in. Dus die hebben, het is eigenlijk een staat binnen een staat. Dus uh, ze hebben een hele economisch apparaat. Ze zijn in de, in de landbouw uh, sterk vertegenwoordigd en in... Uh, in de bouw, et cetera. Dus uh, ze hebben overal hun uh, belangen. Dus uh, dat, dat maakt het zo moeilijk om uh, deze overgang uh, mm -hmm. te laten doorgaan. Meneer ja, Prachten, u ja, uh, gaat heel vaak naar Egypte... Ja. om naar prachtige kunstschatten daar te gaan kijken als archeoloog. Hoe merkt u die invloed van het leger als u op reis bent? Nou, eigenlijk al uh, vanaf begin jaren tachtig ben ik uh, regelmatig in Egypte geweest... en zie je in het straatbeeld uh, militairen. Vaak ook als ik mensen meeneem voor het eerst... dan zeg ik, maar, wat is dit voor een, een aparte he, situatie? Is er een noodtoestand? Nee, het is het algemene beeld... Uh, ik denk ook wel in het hele Midden-Oosten... Uh, waarbij uh, bewaking alom is... En, um, de afgelopen jaren hebben we ook altijd uh, speciale escortes meegekregen. Dus politie en militairen die ons uh, begeleiden. Maar dat was altijd bedoeld om juist de buitenlanders te beschermen... tegen wat de Egyptenaren dan zeggen... Ja, buitenlandse terroristische eenheden die uh, ons zouden, zouden willen uh, bedreigen. Wat er nu gaande is, is natuurlijk iets heel anders. Ja, er is toch ook wel eens wat gebeurd eh, eh, tegenover ja. toeristen. Zeker. Toch niet ja. helemaal uit de lucht gegeven, hè? Nee, maar goed... Uh, Zegt Jaap Hamburger. Ja, vraagt Jaap Hamburger. Ja, maar goed, wat, wat, wat je dan elke keer weer opnieuw uh, merkt... dan is er toch... Althans, dat is wat de Egyptenaren daarover zeggen. Uh, het zijn buitenlandse krachten die ja. daarachter zaten. Ja. En wat je nu ziet gebeuren, heeft met, uh, met dat fundamentalisme... of met dat extremisme, terrorisme, helemaal niets van doen. Het gaat hier om de rechten van de, van de Egyptenaren die opkomen... voor iets waar ze absoluut recht op hebben. Oh, oh. Al jaren ja, ontdraagt. Nou, ik plein, want eh, Willem de Noot had het in de gaten. Ja, want intussen is het vrijdaggebed begonnen. Ja. Mm -hmm. uh, en we weten van, uh, van een paar dagen geleden, of van, van vorige week eigenlijk... na dat vrijdaggebed stroomde... Het Plein helemaal vol. Uh, nu zijn er nog duizenden mensen die staan te wachten tot ze door die security checks heen komen. Ik las net een, een tweet van een Al Jazeera-correspondent, uh, die is nu inmiddels al tien keer gecontroleerd, of ja. van alles en nog wat, Heb hebben ze misschien geen wapens bij zich gehad. Dus mensen die, die proberen daar massaal naar binnen te komen Als en daarbij te zijn. Machtig mooi gezicht, ja. de mensen die in het gebed ja. Ja, uh, ja, zijn. Ja, ja. Met een hoofdgericht naar. Ja. En ik, ja. ik lees trouwens komen. ook nu een, een, een klein verslagje van Sultan al-Qassemi al op, uh, op, op uh, Twitter. Hij zegt dat de, de, de vrijdagpreek uh, was erg krachtig en emotioneel. Hij zei dat uh, of werd gezegd dat het, uh, het protest hoort bij de christenen en moslims, bij mannen mm -hmm. en bij vrouwen. Ja. Even een kleine ja, samenvatting. Dat, dat is ook zo mooi, hè? Wat je ziet uh, gebeuren als dan. Als dan. Uh, de moslims aan het bidden zijn, dan zijn de, de christenen die er omheen staan... en hen te bewaken en andersom. Dus het idee van uh, dit is puur iets wat vanuit uh, de islam komt, dat is niet zo. Uh, uh, christenen, uh, moslims hebben al eeuwen met elkaar uh, samengeleefd in Egypte. Mag ik zo meteen met u doorpraten over de positie van Mubarak... en wat hij allemaal te verliezen heeft. En ook over de rol van Israël naar de hoofdpunten van het nieuws... met Jan van de Putten. Jan. Radio 1, het NOS-journaal. De Egyptische legertop is op het Tagrierplein geweest om te praten met de demonstranten. En ook de minister van Defensie, Tantawi, is op dat plein geweest. Wat er precies is besproken met die demonstranten is niet duidelijk. En nu is dus het vrijdaggebed aan de gang. En er wordt een massale demonstratie verwacht na het gebed. In Kortenhoef, vlakbij Hilversum, is een zware Britse crimineel opgepakt. 24-jarige man wordt verdacht van een poging tot een gewapende overval... op een geldwagen in Engeland. Tegen hem was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Staatssecretaris Teven wil TBS'ers die een zedendelict hebben gepleegd... levenslang onder toezicht kunnen stellen. Nu is het toezicht nog maximaal negen jaar. Door zedendelinquenten langer te volgen kan justitie beter bekijken... of ze bepaalde voorwaarden naleven, zegt Teven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het innemen van medicijnen. En door de harde wind is op de A2 bij Amsterdam de aanhanger van de vrachtwagen omgewaaid. Dat is een lege aanhanger. Door het ongeluk waren vijf van de zes rijstroken in de richting Utrecht een tijd geblokkeerd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In het noordwesten van het land komen nog steeds zware windstoten voor... Twee files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen Knopend Muidenberg en Bussum 6 kilometer. Op de A10 ring west richting Zaanstad... tussen Alfred IJmuiden en Knopend Koenplein 2 kilometer. Klaar. Dan. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. probeer even stil te zijn om het geluid van het gebed te horen. Nou, dat uh, lijkt me meer de, de vertaling van Al Jazeera van het geluid van het gebed. Ik dank uh, hier aan de andere kant. Ik praat verder over uh, Egypte, we maken een... Zeer voorlopige tussentijdse balans op. Met Roel Meijer, midden oosten deskundige aan Instituut Klingendaal. Met Jaap Hamburger, voorzitter van de Stichting een ander Joods geluid. Met Frans Verhagen, hoofdredacteur van Amerika.nl. Met uw prachtig Egyptoloog, En met onze eigen wereldontvanger Willem Frank de Noot. Willem Frank, vanochtend uh, een aantal tweets over wat Mubarak persoonlijk te verliezen heeft. Ja, maar ik, ik ben er nog even naar op zoek geweest. Maar ik kon het zo snel niet vinden. Dus misschien dat een van de andere heren het antwoord op heeft. Maar 40 op, tot, tot, tot 70 000. miljard dollar privévermogen. Ja. Zou dat, ja, dat kunnen kloppen? Het, ja, dat, dat, dat zou zeker kunnen kloppen. We meneer Meijer net al even zeggen... Hè, dat hij met al zijn tentakels 30 jaar lang in die, uh, Egypte in, in, in zijn macht heeft. En wat al die jaren zijn kracht is geweest, is nu zijn zwakte. Want hij probeert nu nog uh, aan de macht te blijven. Maar ja, er is maar één mogelijkheid. Hij moet vertrekken, wil het Egyptische volk... Uh, ja, nog een, een toekomst gaan krijgen. Want niemand, niemand accepteert hem meer. Ja, zijn getrouwen, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, uh, mensen die van hem afhankelijk zijn. Meneer Meijer, kan het bedrag kloppen? En zijn zoon Jamal zou een uh, 17 miljard privévermogen hebben. Oh. Um, ja, dit, eerlijk bekennen moet ik, uh, is dit het voor het eerst dat ik uh, deze bedragen hoor, dus ik heb geen idee. Maar ik, ik, ik, ik weet bijna zeker dat uh, al zou Mubarak vertrekken, dat hij dan nog uh, waarschijnlijk een, dat deel van dat geld nog zal behouden. Ik denk dat dat een soort deal is waarschijnlijk met, de, met het leger. Dus hij zal niet zo vertrekken als uh, Zain Abedin in, in uh, Tunesië. Hij heeft ook gezegd dat hij graag in Egypte wil blijven. Hmm. En, en zal dat verzoek worden gehonoreerd? Um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat hij dat eerst vertrekt een tijdje en dan uh, pas uh, later weer terugkeert. Maar ja, hij is natuurlijk alweer uh, 83, dus... Uh, maar goed, ja, uh, yeah. ik, ik denk dat het belangrijkste is dat hij uh, afstand van die macht uh, doet. En dat, uh, dat dan daarmee een, een deel van de, de rust is teruggekeerd. En, en die onderhandelingen die, die daarop zullen volgen met uh, Omar Suleiman. Uh. En wat hebben de mensen die op die strategische posities... in het leger zitten te verliezen? Zijn die ook schathemeltje rijk? Ik, uh, ik heb geen idee, maar ze hebben natuurlijk... Uh, um ik, ik denk niet dat ze zoveel... Te, ze hebben natuurlijk het nodig te verliezen, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Want uh, ik, dat leger dat blijft gewoon intact. Uh, dat zullen de Amerikanen ook voor zorgen dat het leger intact blijft. En ook internationaal natuurlijk, want dat is de ruggraad van die staat. Dus uh, het is mogelijk uh, dat er een, een, een, een bredere vorm van democratie zal komen. En uh, de corruptie voor een deel bestrijden zal uh, worden. Maar dat, uh, dat hele apparaat dat zal uh, blijven bestaan. Uh. Even naar de gevolgen voor de buurlanden, want Israël bijvoorbeeld is als de dood voor het wegvallen van zijn grootste steunpilaar in het Midden-Oosten. Vrede met Egypte was namelijk jarenlang de hoeksteen van het Midden-Oostenbeleid en de relatie met Turkije is nu een beetje bekoeld tussen Israël en Turkije. En, en nieuwe vrienden staan niet echt te dringen. Eh, meneer Hamburg, wat is het angstscenario voor Israël? Uh, zonder enige twijfel dat er een um, fundamentalistisch uh, islamitisch bewind uh, aan de macht komt uh, maar iedereen in Egypte. Dat is niet te vrezen. Nee, maar ja, Israël heeft wel eens vaker een opvatting die niet door iedereen wordt gedeeld. En uh, de, de, die angst waar u naar vraagt, die, die is er. Uh, althans, uh, uh, is mijn indruk uh, bij, de, bij de regering. Uh, er is ook in Israël een, een vloed van commentaren op de ontwikkelingen in. Uh, in Egypte, een van de meest vermakelijke, las ik vanmorgen, was van Yitzchak Laor. Die schreef, jarenlang hebben wij in de ontwikkelingen in de Arabische wereld gekeken... of het pan-arabisme, dus het Arabisch nationalisme, de kop op stak. We zijn gerustgesteld, dat doet zich niet voor. Nu zijn we bang dat het islamisme de kop op steekt, maar dan kijken we naar het en dan zien we daar gelukkig dat jonge mensen Facebook gebruiken... en dat meisjes in spijkerbroeken lopen. En dan zijn we weer helemaal gerustgesteld, want niets is zo geruststellend... als een meisje in een spijkerbroek... Nou, dat vond ik... <laughs> dan zijn ze toch een beetje van ons, schreef hij. Maar um, uh, ik denk dat uh, in Israël en, uh, het in zekere zin niet anders is dan hier. Niemand weet precies welke kant het uh, zal opgaan. Uh, en uh, ik heb ook... Der, ik weet ook niet of, of, of de Israëli's via de Amerikanen daar enige invloed op kunnen uitoefenen. Iedereen houdt Wat zijn denkt u? Nou, ik, wat ik denk is dat de Amerikanen eigenaarbeweging um, uh, belangen hebben bij een overgang in Egypte die uh, goed parallel lopen met, uh, met de Israëli's. Namelijk uh, een, een enigszins uh, geordende overgang van de macht. Volgens het waar, is natuurlijk ja. ook heel. Als ik dat ja. nog mag toevoegen, het is wel heel. Ja, in zekere ironie van, van de geschiedenis... dat de Amerikanen eh, Irak zijn binnengevallen... om daar democratie te brengen. Eh, het land in chaos achtergelaten hebben. Even los van de vraag wie daar nou allemaal voor verantwoordelijk zijn. En nu eh, in Egypte zeer behoedzaam manoeuvreren... om, eh, om die democratie eh, die nu uit Egypte zelf lijkt eh, te komen... om die, eh, ja, laat ik zeggen, eh, op voeten. Uh, uh, het land binnen te brengen. Ja, het is natuurlijk ook ironisch dat een land als Israël... wat altijd, claim, altijd claimde het enige democratische land in de regio te zijn... die democratie dankt aan al die dictators eromheen. En nu bang is dat ze bedreigd worden... nu ze hun bevriende dicta dictators kwijt zijn. Dat, daar zit ook een ironie aan. Oh, en serious? een probleem voor de uh, Israëli's om dat op te lossen. Uh, en voor de Amerikanen. Uh, nou ja, laat ik breder trekken. Ik denk dat het uh, israëlisch palestijnse conflict... de komende tijd wel eens een hele ondergeschikte rol zal gaan spelen. Want blijkbaar zijn mensen als Mubarak en al die dictators ook niet meer in staat om hun mensen uh, op één lijn te krijgen... met Israël als grote boeman. En dat zal voor Israël ook nog problemen op gaan leveren. En trouwens voor de Amerikanen ook. Maar dat betekent, misschien is dat een goede bijontwikkeling... kan ik niet helemaal beoordelen... dat dat Israëlisch-Palestijnse conflict in ieder geval... voorlopig wat minder op de voorgrond zal treden. Is dat zo, meneer Hamburg? Verwacht u dat ook? Nou, de internationale aandacht zal zeker voorlopig uitgaan naar Egypte... maar onder de oppervlakte blijft dat conflict tussen Israël en de Palestijnen natuurlijk bestaan. En ik vind het op zich geen goede ontwikkeling dat eh, als dat conflict eh, minder aandacht zou krijgen... want eh, aangezien we te maken hebben met twee zeer ongelijke partijen... betekent dat dat de sterkste partij, en dat is Israël... daar toch zijn voordeel eh, mee, mee zou kunnen doen. Willem van ja. nood, uh, jij vangt tweets op, onder andere uit Iran. Nou ja, er komt in elk geval uh, een berichtje nu langs van uh, El Arabiya... Hè, de, ook een Arabische satellietkanaal... Uh, dat uh, de Ayatollah, de Iraanse Ayatollah Ghamenei... Uh, die wil een islamitisch... of een, uh, een, een <laughs> Hoe moet ik het zeggen? Een islamitisch regime. Een islamistisch regime wil hij uh, in Egypte. Dat is zijn, uh, ja, zijn ja, wens. Is fijn voor ja. hem. Ja. Ik kan die wel willen, maar dat is, uh, <laughs> dat is niet ik, aan de orde volgens uh, dat, dat denk ik, Nee, Dat denk ik niet. Uh, Egypte is niet te vergelijken met, uh, met, met Iran. Uh, de, de tendensen, de, de, de, de, de energie die nu vrijkomt, is niet gevoed puur vanuit uh, de wil om een, een islamitische staat te, te gaan vormen. Dat, uh, het gaat hier om gewone mensen van vlees en bloed... die opkomen voor hun rechten. En als daar democratie komt, dan weet ik wel zeker... dat dat niet zal leiden tot, uh, tot zo'n uh, nou ja, angstbeeld wat dan leeft. Maar bovendien zijn we 30 jaar verder. Die ja. mensen in Egypte hebben Iran gezien, dus die natuurlijk. weten ook wat dat betekent ja. als ze de macht weggeven aan Ayatollahs en aan geestelijke. Dus M die zullen wel oppassen. M meneer Meijer, bent u er nog? Ja, ja, ja. Want nee, ik hoor u ik, niet of nauwelijks, maar dan ja. <laughs> moet u zich toch rustig mee hoor. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, ik ben het uh, precies met de laatste opmerking ben ik het wel mee eens. Het is 30 jaar later en ook die moslimbroederschap uh, heeft natuurlijk uh, de nodige ontwikkeling meegemaakt in de afgelopen 30 jaar dat ze geweld af hebben gezworen en, uh, en steeds meer Eigenlijk in een democratische richting zijn uh, op, opgeschoven. Ook voor een deel, dus ook die steun van uh, zeg maar die eisen van, van de demonstranten zouden ondersteunen. Dus uh, tegen corruptie, voor vrije verkiezingen, et, et cetera, et cetera. En dat zijn ja. soort heen. burgerrechte uh, eisen die, die ondersteunen zij ook voor een groot deel. Dus, Hamburger? Uh, ja, ik, eh, de goede intenties overheersen op dit moment. Op het scherm hier in de studio staat ook dat deze revolutie in, in, de vrijdag, in het vrijdaggebed is, is ge, genoemd. Niet een revolutie om religieuze of eh, ideologische doelen te bereiken. Maar de andere kant van het verhaal, en zonder dat ik nou eh, de onheilsprofeet wil uithangen. De andere kant van het verhaal is toch wel dat dit soort revolutionaire ontwikkelingen vaak een heel eigen dynamiek hebben. Die uh, heel snel kan leiden tot um, een situatie die ver afstaat van de bedoelingen van degene die hem zijn begonnen. Dus in dat opzicht vind ik uh, dat we zeker oog moeten hebben voor um, het feit dat dit niet een, uh, een, een, een revolutie is die begint à la Iran. Maar dat wil niet per se zeggen dat het ze allemaal uh, prachtig uh, gaat landen ja, en dat we, we een fantastische democratie uh, aan deze revolutie die, uh, overhouden. We moeten wel ophouden met die bangmakerijen. Ja, het is uh, geen bankmakerij. Ja. Dat is, uh, nee, maar gisteren premier ja. Reto, ook ja. als ik het nog even mag zeggen, die begon ook weer over, uh, over de moslim. Bro broeder brotherhood en dat dat het slechtste scenario zou zijn. Houd er nou eens over op. En dan geef die mensen nou eens de kans om het zelf te organiseren. Dit is, het is gewoon puur bangmakerij. Nee, ah, absoluut, nee ja. dat, ik dat zie ik zelf ook niet. Ik, uh, ik, het enige wat ik, wat ik zeg is dat revolutionaire dynamiek mm -hmm. um, uh, onvoorspelbaar is. Ook voor u, uh, meneer Verhagen, mm -hmm. en ook voor mij. En uh, uh, ik ben helemaal niet uh, een profeet in die zin dat ik nu al zou voorspellen dat het verkeerd landt. Nee, juist. Ik zeg, wat ik zeg is het is zeer onvoorspelbaar. En goede bedoelingen zijn ja, niet leidend. Nee, dat ben ik is jou wel met, al u al nee, ben ik al met u eens. Maar we moeten ons niet bang laten maken door het slechtste nee. scenario te nemen. Nee. Dat bent u ook met mij eens. In alle, eens. alle radio- en televisieprogramma's gaat het over die moslimbroederschap. Ja. Ja. Precies. En, meneer Pracht? Nou ja, goed, dit soort uh, tendensen zijn er. In, goed, in, in Nederland hebben wij ook bepaalde tendensen waarvan we zeggen van, oh, dat is niet, niet erg positief deze ontwikkeling. Maar dat hoort bij democratie. Ik denk dat dat in Egypte uh, voor een deel ook zo zal gaan. Maar laat ik één ding nog daarover zeggen. In al die jaren dat ik door Egypte heb gereisd. En ook in de, laten we zeggen, in de provincie. Ik merk niets, maar dan ook niets... van een, een soort tendens uh, gericht tegen, uh, tegen het Westen. Mensen zijn heel vriendelijk, heel vrolijk. Uh, men lacht. Men, men, het is niet dat dat vanuit uh, diep in de samenleving... een soort van uh, uh, diepgewortelde haat tegen het Westen... En, en het moet hier een islamitische staat gaan worden. Nee, daar gaat het echt niet om. Nee, ik ik, mij, ik, ik, ja, maar, meneer, Mag jij inderdaad even op reageren? Ik, ik denk dat het, uh, ja, die, die angst voor die moslimbroederschap enorm overdreven is, omdat het leger nog intact is. Mensen vergeten dat de hele tijd. Uh, maar zolang dat leger, leger niet uh, uh, gesplitst raakt in verschillende vleugels waarvan een deel dan zich zou aansluiten bij uh, de demonstranten, blijft dat een, een stabiele factor en uh, is, is het gevaar voor Israël. Want het leger zal ook geen oorlog gaan, gaan voeren tegen Israël, en zal ook niet, uh, omdat ze afhankelijk zijn van de Amerikanen, ook niet snel het uh, vredesverdrag met Israël opzeggen, dat zullen ze allemaal beperken. Dus je krijgt inderdaad een soort Turkse situatie, denk ik. Uh. Ja. Ja, dat is nou een mooie mythe die we bij het oud-vuil kunnen zetten. Uh, Pim Fortuyn en ook Wilders hebben uh -huh. er op geld mee gedaan, ja. dat in deze landen de mensen verlichting zouden hebben gemist, achterlijk zouden zijn, ja. Uh, ja. omdat ze moslims zijn. Ja. Wat we nu zien is het bewijs van het tegendeel. Mensen Absoluut. kunnen heel, heel goed de staat om hun eigen zaken te regelen. En de paar PVV is waar ik uh, sinds het begin van deze uh, opwinding mee gesproken sinds Tunesië, Weet ook niet goed hoe ze het moeten uitleggen. Ik wil het niet naar het Binnenlandse toetrekken, hoor. Maar dit is natuurlijk wel een blamage van je welste voor mensen zoals Wilders... die altijd dit soort angstverhaal ophangen. Ja, uh, meneer Meijer, Mubarak, wanneer is die weg? Um, ik, ik denk dat het heel snel uh, gebeurt. Misschien wel vandaag. Uh, maar ik... ik, ik ja, je weet het niet, maar... Ik, ik denk ook voor, inmiddels voor het leger... het belangrijk is dat hij uh, terugtreedt, uh, Ook voor de stabiliteit van het hele land... en voor hun eigen machtspositie inmiddels. Dus, uh, en dat, dat blijkt dus nu ook dat de uh, minister van Defensie... op het Tagrierplein uh, verschijnt. Dus, uh, dus het zou heel snel kunnen gebeuren, denk ik. Meneer Hamburger, heeft u daar enig idee over? Uh, in ieder geval voor de termijn... die hij zichzelf had gesteld uh, <laughs> voorzitter. Laten we het hopen. Hey, zit u veilig. Meneer Pracht? Ja, ik, ik, ik zei het al. Uh, laten we het hopen dat het zo snel mogelijk gebeurt... Um, ik, ik, gisteravond zagen we, meneer Suleiman... Uh, lijkt me een alleszins redelijke man... om in ieder geval die overgang te bewerkstelligen. Als ik uh, zijn woorden goed beluister, is hij wel iemand. Is, uh, meneer Verhagen is er niet helemaal nee, mee eens, geloof ik als, ik. als ik zijn woorden goed beluister, is hij in ieder geval <laughs> wel bereid... om te praten met alle betrokken partijen. Uh, moslimbroeders, uh, de mensen ja, in de straat, de, de, de, de, de, meneer Baradij. Uh, hij wil ze wel rondom hè, de tafel hebben. En nou ja, dat gaat niet lukken met Mubarak nog aan de macht. Maar ik vind dat we ons niet moeten focussen alleen op het vertrek van Mubarak. Het gaat ook om de eisen die de te stellen... en die tenderen zeer sterk in de richting van, laat ik maar zeggen... de waarde van een de westerse democratische rechtsstaat. En dat Mijn, vind ik het veel zeker. belangrijker. Mijn uh, voorspelling is dat die Suleiman niet degene zal zijn... die Egypte de stabiliteit zal brengen die het nodig heeft. Dus veel te veel, dat is veel te veel verbonden met het oude ja, regime, dat ja, weet ja, iedereen. Zeker. Ja, en hij zal daar niet, niet staat toe zijn. Ik denk dat de Amerikanen zullen proberen iemand anders naar voren te schuiven... waar we nog nooit van gehoord hebben, maar die wel veel invloed heeft. Maar laten we dan de naam van Elba eens noemen, want die hoort nooit meer. Ja, dat vind ik een lastige. Die, ik weet niet hoeveel steun hij in het binnenland heeft. Ik, ik weet niet En van voor Egypte. de mensen die het niet weten, dat is de, de oud-chef uh, van uh, het Internationaal atoomagentschap. En bovendien, die man is ook 68, die kan geen beweging leiden. Nou, ik denk ja. dat we, nou, voor een overgang heb je ook iemand nodig die geen eigen politieke ambities heeft. Dus er, er komt iemand die rondom het leger of rondom de bureaucratie zit, schat ik zo... Uh, en die zal, laten, die zal het overnemen als Suleiman het uit zijn handen laat vallen. Want die kan het nooit bijeenhouden. Ja, <laughs> um, ik, ik denk dat Omar Suleiman. Uh, verreweg de machtigste figuur op het ogenblik is in, in, in Egypte. En dat het niet snel uh, uit de hand zal lopen. Mm -hmm. en ook, en kijk, hij is ook acceptabel voor de Israëli's. Omdat die Turk heel lange tijd uh, had die de Hamas uh, portefeuille. Dus voor de Amerikanen, voor de Israëli's, uh, voor de hele regio is hij de meest aangewezen. Ja, is die, is, is hij uh, acceptabel voor, voor de bevolking? Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nee, maar ik, ik denk als een overgangsfiguur denk ik wel. Uh, en, ja. Um, dat, dat is, ik bedoel, stel dat er concessies gedaan worden. En ik denk dat Baradij inderdaad degene is voor de oppositie. die uh, tijdelijk uh, uh, de enige persoon is die, die de oppositie kan verbinden. Ook de moslimbroederschap hebben hem uh, geaccepteerd. Mm -hmm. Dus de, die onderhandeling tussen hem en uh, Baradij uh, zouden uiteindelijk wel tot iets kunnen nee, leiden. Heeft waar draagvlak volgens u meneer Meijer? Nou, ja, er, is, ni er is niemand anders. Er, er is uh, op het ja. moment helemaal niemand anders. Uh, dus zeg maar binnen die, die, die Twitteraars en Facebook-beweging ja. zijn er geen leiders. Nou, dus die moeten nou, allemaal nog gaan op. Uh... Meneer Meijer, uh, uh, uh, Ayman Noor als een van de Ja, maar die heeft precies. Mij... Meneer Manoer, dat is. Iemand van de oppositiebewegingen heeft een aantal jaar zelfs vastgezeten. Ja. Uh, wat, hoe denkt u daarover? Wat, wat, hoe... nou, hij, hij zou een rol kunnen spelen. Want hij had zich kandidaat gesteld tegen Mubarak in de ja. tijd. Hè. Maar ook volgens mij had hij toen niet heel veel aanhang uiteindelijk. Dus, um... Maar als ik toch nog eens 30 jaar terug mag gaan naar Iran... dan zijn de, de, de premiers die toen door de, tijd door de Shah en door de eerste ja. uh, ayatollahs zijn aangesteld... die hebben het nooit lang overleefd. Nee, nee. <laughs> dus dat lijkt me geen goed, uh, geen goed omen... Voor Heet dat geen goed voorteken voor meneer Sulaiman? Nee, dat klopt. Maar nog, nogmaals, de situatie in Iran is natuurlijk uh, heel anders. Ja, ander. nee, ik wil het niet Al, in het vergelijken hoor. Dat, ja, ja, ja. Om, om, omdat die staat nog intact is. Die, die, er is geen revolutie. Er vindt eigenlijk geen ja. revolutie plaats. Tenzij die staat instort en dat er een splitsing is in de elite. En volgens mij is dat het grote probleem, of ja, probleem tussen denk tot nu toe, uh, dat dat nog niet gebeurd is. Daarom hmm. gebeurt er eigenlijk zo weinig. Uh, en en is er is een confrontatie. Dus die, die demonstranten zijn niet in staat om een deel van het leger, om een deel van de politie of een deel van de elite naar zich toe te trekken. Want dan zou je pas echt een hele snelle dynamiek uh, kunnen krijgen... en, en een onvoorspelbaar uh, uitkomst uh, krijgen. En dat, dat, dat, dat zie ik nog niet snel gebeuren. Marks' het eigenlijk... laatste stoortgever aan Willem Frank de Nood. Willem Frank. Ja, want op dit moment wordt op het Tagrierplein... het Egyptische volkslied gezongen. Hmm. Uh, en <laughs> maar hiervoor uh, scanderen de mensen nog... Uh, dat Mubarak nu echt weg moet wezen. Weg, weg met Mubarak. En de televisie zendt het ook uit. Hè? En het is wel heel bijzonder natuurlijk... De heer president, de heer president, de de de en via de televisie Hartelijk dank, heren. Dank voor het opmaken van deze tussentijdse balans. Ik dank Roel Meijer, Midden-Oosten deskundige aan instituut Klingendaal. Jaap Hamburger, voorzitter van de Stichting en Ander Joods Geluid. Frans Verhagen, hoofddirecteur van Amerika.nl. Hu Pracht, Egyptoloog. En onze eigen wereldontvanger, Willem Frank de Nood.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 feel okay. Are you sure? Absolutely. Where do you live? Glasgow. Nice working with you. The pleasure's all mine. Cheers. No problem. Dead and street. Dead and street. Dead and street. Head to my feet. Oh! The owl Ray and the young Amy met elkaar. november 2010 kwam een album uit van Ray Davis met die wetten. See My Friends, heette dat album. Ray Davis is natuurlijk van de Kings vroeger. Uh, die zongen ook Dead and Street. Uh, lekker pittig. En dit is wat, wat, ja, het is toch een beetje rock and roll natuurlijk met die piano erin en Amy McDonald. maar nou, ik ben wel fan van haar. En Ray Davis, nou, dat kan niet meer kapot eigenlijk. Dit is de fm Met Felix Murders. Airbags kunnen gevaarlijk zijn. Dat is regelmatig in het nieuws. Laatst hoorde ik weer in het programma Radar uh, dat er van alles mee mis was. Maar de vraag is. Klopt, kloppen al die verhalen over airbags? Ik praat erover met autojournalist Wim oude -Weernink. Hij is zoals iedere vrijdag mijn gast. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Airbags zouden namelijk zo hard uitklappen dat het letsel oplevert. Gebroken botten, whiplash. Het lijkt mij angst is dus die bericht klopt. Is angst aan jagen, die berichten? Ik heb ze ook gehoord. Je hoort ze al veel langer dan vandaag. Het is uh, al jaren bekend dat airbags een bepaald risico uh, met zich mee uh, dragen. Maar dat ik wel vooropstellen dat zonder airbags... zouden de afgelopen tientallen jaren... tienduizenden meer verkeersdachtoffer te betreuren zijn geweest. Dus als bijdrage aan de veiligheid is het een enorme voorziening. Positieve voorziening. Maar het kan gebeuren. De airbag is nu een jaar of dertig uh, oud in Europa. En in het begin waren ze heel gevoelig... voor bepaalde, uh, bepaalde reacties in, in, in het rijden van de auto. Je reed heel hard tegen een stoeprand aan... En dan kon je afgaan over een verkeersdrempel die je niet gezien had. Er is veel ontwikkeling geweest de laatste tijd... waardoor het veel verfijnder werkt. Maar eigenlijk moet je in oude auto's nog oppassen dus. Ik ja, toch, toch eigenlijk wel. Maar dat heeft ook weer te maken hoe je in de auto zit. Daar kunnen we zo dadelijk nog over, over ja. hebben. Uh, die, die, die airbag is een, een, een kussen... Wat, wat ontstaat door een enorme snelle explosie. In, in, ja, het is eigenlijk een ballon. Waardoor je wordt opgevangen. Uh, het is niet zo dat je er met je hoofd bovenop moet zitten. Je moet ook netjes in de auto zitten. We nemen nog meer van die verhalen door. De chemische stoffen in de airbag zouden zorgen voor brandwonden. Ja, dat klopt. Dat, dat, is, dat is bekend. En er wordt nu gewerkt aan andere, andere gassen in die airbag om op te blazen, die minder, minder gevaar opleveren voor brandwonden. En een ander punt is ook de enorme explosie, die geeft een knal tot wel meer dan 160 dB. En dat kan hoor gehoorbeschadigingen geven. Ook daar wordt aan gewerkt dat het op een andere manier een effect heeft. Maar nogmaals, het, het is een, een instrument wat in een een hele korte tijd een enorme energie moet opleveren om jou tegen te vangen, om je op te vangen. Maar er zijn meer verhalen over de airbags, namelijk op het moment dat je wat groter bent, of juist dat kleiner dan de gemiddelde man of vrouw, dan werkt zo'n airbag minder voor je. Uh, dat, dat is inderdaad een feit. Er moet natuurlijk voor miljoenen auto's per jaar één universele airbag zijn, enorm. Uh, op de ontwikkeling die op het ogenblik gaande is dat de smart airbag komt. Die uh, registreert dus uh, je gewicht, je afmetingen, maar die registreert ook de, de, de impact, de kracht van de aanrijding. Uh, een aantal merken hebben dat al, heeft dat al. En, en die, dat gaat steeds groter worden. Zodat op een gegeven moment als die aanrading plaatsvindt... dat je niet te veel wordt opgevangen of te weinig. Nog een uh, verhaal. Airbag zou er bedoeld zijn om te gebruiken zonder gordel? Absoluut niet. Een airbag moet altijd in combinatie met de gordel gebruikt worden. Uh, en daar zijn een, een, is een aantal van die, van die verhalen over gebroken, ledematen en zo, uh, ontstaan... Dat, uh, dat mensen veel te dicht op het stuur zaten... soms de gordel achter hun rug omgedaan hebben omdat het ongemakkelijk is. Ja, dan, dan werkt het niet. Een airbag werkt het best in combinatie op dit moment met die gordelspanners... Tegelijk wanneer de airbag wordt ge effect, uh, geactueerd, wordt ook de gordel extra strak aangetrokken. En dan krijg je de beste bescherming. Maar altijd met de gordel. En je zei net al, het is heel belangrijk hoe je zit in die auto. Ja. ja. Uh, je moet minstens 25 centimeter van het stuurwiel afzitten. Uh, zodat die airbag, als die opgeblazen is, werkelijk een, een kussen is waar je in terechtkomt. Maar wanneer je, zoals sommige mensen, heel dicht op het stuur zit. Oudere mensen denken dat ze dan beter naar buiten kunnen zien. Ja, dan krijg je een klap voor je kop in plaats van dat die je... Uh, Eigenlijk zacht opvangt. De stuurpositie, tien voor twee of kwart voor drie. Ja, dat maakt niet veel uit. Maar je moet natuurlijk niet met twee handen in een soort half zes positie zitten. Of met een vijf voor één positie. Want dan klapt die je hele handen eigenlijk van het stuur af. Zo zijn er een hele hoop dingen die, die belangrijk zijn voor de optimale werking. Ik zit in de 3 voor 12 positie, Wim. Nog een heel klein dingetje. Wat vind jij van de gordel airbag? Die klapt uit naar de buitenkant. Dus niet in je gezicht. Dat is een van de ontwikkelingen die nu aankomt. Ford in Amerika heeft hem al uh, beperkt leverbaar. Maar er zijn ook al knie airbags en airbag gordijnen vooropzij. Uh, lende airbags. Uh, de Toyota Avensis heeft negen verschillende airbags in de auto. Dus zodat je rondom eigenlijk beschermd wordt. Uh, maar er ze is veel niet. gaande. <laughs> nou ja, sorry, dat was volgens ja. zo. <laughs> Maar, wat wil je zeggen? Nee, maar er is heel veel gaande dus in die ontwikkeling van airbags. De oorspronkelijke airbags was gewoon een grote luchtzak. En nu is het eigenlijk een, een heel systeem. Wim Arderweening, graag tot volgende week. Tot volgende week. Wat valt er te zien op de kijkbuis vanavond? Nou, op RTL 5 is een rampenfilm. Clover viel te zien, geen verhaal van een waargebeurde ramp... maar wel de moeite waard om het bekijken waard... want alles wordt gezien door de lens van een camcorder... die wordt bediend door een van de hoofdrolspelers. Monsters en instortende gebouwen vanuit kikkerperspectief... om vijf over half elf. En onze eigen ombudsman Pieter Hilhorst... neemt het vanavond op voor Frank Petat. De gemeente Dronten heeft Frank Petat voor de zoveelste keer een andere standplaats toegewezen. Nu op een bijna verlaten industrieterrein en nu dreigt Frank Petat failliet te gaan. Pieter Hilhorst uh, eet een frietje mee en gaat de confrontatie aan met de burgemeester van Dronten... vanavond om vijf voor half acht op Nederland 2. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Jurgen, wie eet mee? Willem Zelstra, de baas van Blue Circle. Dat is een productiebedrijf dat uh, uh, verantwoordelijk is voor heel veel succesnummers op de Nederlandse tv. Dus we gaan even met hem praten. En de stelling straks in standpunt om half twee. Deze verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur is symboolpolitiek. En dat zegt dat zegt de milieubeweging. En Charlie Uptraud, die gaat daar in Tweede Kamerlid voor de VVD. Zometeen een lunch. Ik wens u alvast een heel goed weekend. Maar blijf aan dit toestel. Surf naar de gids.fm. Graag tot maandag. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen. Maar